Drie uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Inwoners van de Syrische stad Homs hebben eindelijk humanitaire hulp gekregen. Medewerkers van het Rode Kruis en de Rode Halve Maan hebben hulpgoederen naar de buitenwijken van de stad gebracht. In de stad is gebrek aan voedsel, drinkwater en medicijnen. De wijk Baba Ammer ligt grotendeels in puin... en duizenden bewoners zijn naar de buitenwijken gevlucht. Homs geldt als het bolwerk van de opstandelingen. Wekenlang hebben Syrische regeringstroepen de stad beschoten. Hulporganisaties werden niet toegelaten... en de voedselvoorraad was bijna op. In het noorden van Frankrijk is een Thalys gestrand... met 480 passagiers aan boord. De hoge snelheidstrein was op weg van Amsterdam naar Parijs. In de motor van de locomotief was brand uitgebroken. De schade is niet groot, maar de machinist raakte gewond... en moest in een ziekenhuis worden opgenomen. Alle reizigers bleven ongedeerd. In de trein zitten veel Nederlanders, meldt de NS. De vertraging voor deze mensen loopt natuurlijk aardig op. Ze zijn sinds kwart over zes uh, onderweg. En ze staan dus uh, nu nog in Noord-Frankrijk... Dus die zijn uh, pas in de loop van de middag op hun uh, een plek van bestemming. De Thalys wordt naar de stad Arras gesleept... en van daaruit worden de gestrande passagiers naar Parijs gebracht.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 De Rembrandt maakt deel uit van de verzameling Oude Hollandse Meesters van Pieter en Olga Dreesman. Het echtpaar verkoopt een collectie van 15 schilderijen om plaats te maken voor nieuwe aanwinsten. De aangeboden verzameling is 22 miljoen euro waard. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen, het is zo'n 7 graden. Morgen droog en grotendeels zonnig en dan is het 10 graden. Aan verkeersinformatie er staan twee files op de Ring van Amsterdam... de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel, 3 kilometer... en bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland... voor Rotterdam Centrum, 2 kilometer. Wapenindustrie, kolencentrales, kinderarbeid? Weet u wat uw bank doet met uw spaargeld? Bij de ASN-bank weet u dat wel.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 Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag met dit half uur... Asma al-Assad, de vrouw van de Syrische president Assad. Wie is deze charmante, moderne vrouw die in Engeland opgroeide? Maar we gaan eerst naar NWS-collega Marcel Bril vanuit de studio in Den Haag. Hij volgt voor ons de persconferentie van Geert Wilders... over uh, de eventuele invoering van de gulden. Uh, Marcel, goedemiddag. Goedemiddag. Het is uh, vier over drie, uh, Wilders is pas net bezig. Kan je al zeggen wat hij tot nu toe heeft gezegd? Nou ja, hij uh, heeft uitgelegd waarom hij het onderzoek uh, heeft gedaan. Onderzoek naar de vraag, um, wat kost eigenlijk de euro... en is het niet voor, voor het veel voordeliger om terug te gaan naar de gulden? En hij zei, we zijn altijd trots geweest op de gulden... Uh, maar uh, nou ja, we hebben nu de euro, daar waren we altijd al op tegen... Maar om dat eens te onderzoeken wat de voor- en nadelen daarvan zijn... hebben we het bureau Lombard Street Research in de arm genomen. Een, een, een eurosceptisch, zo staat het in ieder geval bekend... onderzoeksbureau uit Engeland. En uh, ja, de conclusie is eigenlijk, de euro is geen geld, hè, maar kost geld. Dat is wat Geert Wilders in het begin van zijn persconferentie zei... vlak voordat hij de resultaten uh, bekendmaakte... Dames en heren, de resultaten van het onderzoek wat wij vandaag presenteren... weerspreken alles waarmee we dagelijks in de media... en door de Europese politieke elite mee om de oren worden geslagen. De studie toont dat de euro Nederland meer heeft gekost dan opgeleverd. Wat de euro ons aan lagere transactiekosten... aan handelstimulatie opleverde... werd teniet gedaan door een groeivertraging die zich niet voordeed in vergelijkbare landen zonder de euro. En de burger betaalde het gelag. De euro zette, zo blijkt uit het rapport, de binnenlandse bestedingen onder druk. In de eurojaren bleef de groei van de consumptie achter bij de groei van het BBP. En dat was niet het geval toen we nog de gulden hadden. Dat was ook niet het geval in met ons vergelijkbare landen die niet in de euro stapten, zoals Zweden en Zwitserland. Het heeft de gemiddelde Nederlander vorig jaar... volgens Lambert Street zo'n 1.800 euro... Aan consumptievermogen gekost. Kortom, doffe ellende dus met die euro. Terug naar de gulden, daar wil Wilders een referendum over houden. Maar ik moet zeggen, hij heeft nog niet uitgelegd uh, hoe dat dan allemaal precies berekend is. Daar komt er straks een, een meneer van die Lombard Street Research die komt daar met details. En hopelijk krijgen we dan net iets meer te horen over de vraag hoe die dat allemaal bewijzen kan: dat die euro inderdaad duurder is. Want je hebt ook allerlei andere onderzoeken, dat zei Geert Wilders ook al zelf, die zeggen dat de euro juist heel veel oplevert. Ja, ja nou dat is dan een beetje afwachten nog. Even nog naar de dag van vandaag, want ze zijn ook op het Katshuis begonnen... met besprekingen over bezuinigingen. Is er een relatie tussen deze twee dingen... of staat het helemaal los van elkaar? Ja, ongetwijfeld is er een relatie. Kijk, de timing is uh, pikant. Uh, ze zijn vanochtend om tien uur begonnen met uh, onderhandelingen. Maar Geert Wilders die, uh, heeft dit uh, onderzoek al heel lang geleden aangekondigd... en er stond ook al een hele lange tijd vast... dat het rond deze tijd gepresenteerd zou worden. Maar ja, dat had hij natuurlijk kunnen um, verzetten. Kijk, uh, er wordt nu over miljarden euro's uh, gepraat... en niet over moeten we terug naar de gulden... Aan die onderhandelingstafel in het katshuis. Bovendien maakt dit plan eigenlijk helemaal geen kans, want er is geen enkele partij in de Tweede Kamer in de politiek die ook vindt dat je terug moet naar die gulden. Dus het is niet zo dat uh, Geert Wilders uh, aan die onderhandelingstafel zal gaan eisen, denk ik. Maar ook daar willen we nog antwoorden op. We gaan terug naar de gulden voordat wij uh, verder gaan onderhandelen. Dus er is een relatie, want het gaat over geld, maar uh, het heeft waarschijnlijk niet al te veel invloed op de onderhandelingsresultaten. Nee, goed. Nou, als je wil, gaan, gauw weer luisteren. Dan horen we je straks uh, nog een keer met een nieuwe update van wat die precies gezegd wordt. Dankjewel, Marcel Bril, voor dit moment. Uh, ik meld u nog even dat u op onze website, dit is de dag.nu, ook kunt stemmen als u terug wilt uh, naar de gulden. Of juist ja, als u bij de euro wilt blijven natuurlijk, want anders zou het geen stemmen zijn. Wij gaan verder praten met financieel geograaf Ewald Engelen en met uh, André ten Dam. Ja, meneer Engelen, uw eerste reactie op wat we tot nu toe horen van wilde. Hij zegt eigenlijk, er is groeivertraging. In Zweden en Zwitserland is de groei tijdens de eurotijd doorgegaan. In ons land is die teruggelopen. Is dat een logisch verhaal wat u betreft? Um, ik heb begrepen, nogmaals, ik heb het rapport natuurlijk niet, uh, niet gezien... dus ik weet niet hoe uh, deze bedragen tot stand gekomen zijn. Maar ik heb begrepen dat er uh, in ieder geval door dit bureau onderkend wordt... dat er 800 uh, euro per jaar per hoofd van de bevolking uh, winst is geweest door de introductie van de euro. En daar staat, zo bleek ook uit, uh, uit dit verslag, daar staat uh, sinds 2010, het uitbreken van de eurocrisis, staat daar groeivertraging tegenover. Um, en eh, volgens mij moet je uit dit soort uh, op opzetjes moet je één ding concluderen, dat um, binnen de eurozone het toch wel heel erg nodig is, en heel erg uh, zaak is, dat zo snel mogelijk het lek bij Portugal en Griekenland opgelost wordt. Want anders worden die kosten alleen maar hoger. En dan gaan dit soort kostenbatenrekeningen steeds meer in het nadeel van de euro uitvallen. Ja. André ten Dam, hoe heb jij geluisterd naar de resultaten tot nu toe? Nou ja, uh, het, het rapport ken ik niet. Uh, de overwegingen uh, klinken me logisch in de oren, dat wil nog niet zeggen. Dus dat we direct met z'n allen moeten roepen dat we terug moeten naar de gulden. Maar wat meneer Engelen net zegt, dat is volkomen terecht... Het europact wat wij nu hebben, uh, uh, dat maakt uh, zwakke Eurolanden, Portugal, Spanje, uh, Griekenland het leven onmogelijk. De euro is voor hun veelste deur, waardoor ze geen geld verdienen meer kunnen. Uh, de consequentie daarvan is dus dat ze aan het geldinfuus... Uh, van de sterke Eurolanden moeten. En dat is natuurlijk een onderdeel, als ik het goed begrepen heb, ook van het rapport van Lombard. Uh, uh, dus dat er transferbetalingen naar die landen moeten komen. Dat kost ons geld plus het feit vanzelfsprekend... als er geen economische groei meer is in die zwakke eurolanden, dan tast dat de Nederlandse economie... die exportgeoriënteerd is... juist binnen de eurozone ernstig aan. Hm. Dus ja, wat betreft de overwegingen... niet zozeer de conclusie. Daar heb ik een, een andere gedachte over. Waar we het misschien later nog even over hebben. Maar de overwegingen die aan dat rapport... de conclusie ten grondslag liggen... die kan ik helemaal volgen en onderschrijven. Okay. We gaan even de straat op, want uh, verslaggever Maarten Hacht die dit vanmorgen ook op zoek naar landgenoten die wel wat zien in de terugkeer van de gulden. Staat hier even te uh, kijken bij wat boeken in de uitverkoop. Sale vanaf 1 euro. Doet u dat nou nog wel eens? Terugrekenen naar de gulden. Hoeveel nooit, dat nou is in gulden? Nooit, nooit. Nee, niet meer? Nee, niet meer, nee. Want uh, Wilders gaat vandaag vertellen waarom ja, we de gulden terug onzin. moeten krijgen. Dat vind ik allemaal onzin. Ja. Wilders is helemaal onzin. Hier bij Club Rex worden de asbakken op tafel gezet. Goedemorgen. Ja Rekent u nog wel eens om van euro naar gulden? Uh, nee, eigenlijk niet echt. Ook niet als u uw eigen prijzenkaart bekijkt? Nee, eigenlijk niet. Hoort u het wel eens van klanten? Die zeggen wat is dat biertje toch duur geworden? In gulden zou dat zoveel, zoveel zijn? Nee, eigenlijk hoor ik het vrij weinig. Maar misschien zeggen ze dat uh, waar ik niet bij ben. Morgen mag ik even met u meelopen. Rekent u nog wel eens om uh, van euro's naar gulden? Jazeker. Heel vaak nog. Noem het een voorbeeld. Uh, op de markt, truitjes, die waren vroeger 10 gulden, is dus nu 10 euro. En als Wilders dan zegt van, we moeten die gulden maar weer uh, terug invoeren. Ja, dat weet ik niet of dat zo'n strak plan is. <laughs> nee? Nee, want ik denk dat het sowieso weer duurder gaat worden. Het gaat ons enorm veel geld kosten. Oké, okay, dus net als van gulden naar euro, zal het nu opnieuw juist alleen ja, maar erger worden? dat denk ik wel. Nee, nee, ik kreeg het niet meer geld. is niet verstandig, denk ik ook, want nou, dan schrik je wel eens. De heer Wilders uh, wil de gulden wel terug hebben. Nou, dat, ik denk niet dat dat een verstandig idee is. Ondanks die gestegen prijzen. Want de prijzen hadden even goed wel gestegen, denk ik. Dat draai je niet terug? Dat draait toch niet meer terug. Man. Nee, ik, uh, ik, uh, ik hou bij de euro. Daar moet je mee leven. Rekent u nog wel eens om van de euro naar de gulden? Oh, wij hebben tijdens de gulden nog niet hier gewoond. Ah, oké. Okay. U, u woont toch uh, kort in Nederland? Nee, acht jaar. Maar heeft u dan van de D-mark naar de euro of andersom aangegroeid? Ja, omgeven? dat heb ik gedaan. Ja, en dat doe ik al soms nog steeds. Nog wel. Ja. En klok. en wat denkt u dan? Oh, het leven is duurder geworden. Toch wel. Toch wel. Soms is het dus dubbele. Geert Wilders wil in Nederland de gulden wel terug hebben. Wat vindt u van dat idee? Ja, helemaal niks. Dat is niet de redding. Ik denk dat Nederland de Nederlandse economie veel te klein is om zeg maar, op de eigen poort te staan zodat ze dat kunnen redden. Rekent u nog wel eens om van de euro naar de gulden? Ja, nog steeds. Ja. En dan denkt u? Shit, dan vind ik het wel heel erg uh, bijzonder prijzig. Noem eens een voorbeeld. Nou, dan had je voor 100 gulden 100, een hele mooie spijkerbroek. Nou, 159 euro. 320 gulden, ongeveer. Dan drie kinderen, maal drie. Nou, dat tikt wel aan. Dat tikt zeker aan, ja, ja, ja. En als de heer Wilders dan komt met het plan om de gulden maar weer terug te halen? Nou, dat weet ik ook niet. Daar zie ik eigenlijk helemaal niet zo zitten. Nee? Nee, dan worden de bedragen wel heel erg hoog, want dan wordt het toch allemaal niet goedkoper van. Je wordt gewoon zwaar opgelicht. Wilders wil de gulden zelfs weer terug. Ik wil hem ook wel terug. Ja? Maar ja. Wil je, je wil hem wel terug, de gulden? Dat ja, is toch beter, hè? Waarom? Je schaart raad guldetjes terug. Ja, ik denk... denk dat heel Nederland voor is. Ik, uh, ik denk dat, het, dat iedereen weer een stuk gelukkiger wordt. Maar denk je dat de prijzen omlaag zullen gaan met de gulden? Als we weer de gulden terugkrijgen? Nee, denk ik niet. Maar we worden er gelukkiger van. Ik denk dat heel uh, veel uh, meer mensen gelukkiger ervan worden. Ja. Uit die eurozone, buiten. Dan hoorden we van de slaggever Maarten achter de reacties op straat op een eventuele terugkeer naar de gulden. Meneer Engelen, kan het. Kunnen we terug naar de gulden? Natuurlijk kan dat. Uh, betekent gewoon dat je alle uh, contracten. die je nu bilateraal of multilateraal gesloten hebt. dat je die opnieuw uh, in, uh, in een andere valuta moet nomineren. Betekent dat je uh, het gartalig geld. dus het, het, het, het, het tastbare geld. dat je dat allemaal moet vervangen. En uh, dat dat kan. Dat hebben we tenslotte, per, per slot van rekening. ook uh, begin 21ste eeuw gedaan. met de introductie van de gulden. Maar toen ja, uh, de met euro, allen. Neemt u maar niet kwalijk. Ja, ja. ja. Maar toen deed het met z'n allen in Europa. Ja, maar dat maakt niet uit. Die logistieke operatie die moest toch uh, op, het, op het niveau van de, van de nazistaat geregeld worden. Okay. Ik heb het nog opgezocht, dat heeft ons in totaal 7,5 miljard gulden gekost. Mm. Dat was destijds ongeveer 1% van het bruto binnenlands product. Nou, als dat nu weer 1% van het bruto binnenlands product is... dan gaat die logistieke operatie die gaat 6 miljard kosten. Maar dan in euro's en niet meer in guldens. Zo Meneer, is dat. En Dam, u zei, ik wil niet terug naar de gulden, ik heb een andere oplossing. In een paar zinnen, wat is die? Nou ja, uh, wat men nu voor ons allemaal legt is alsof we zouden moeten kiezen of... Uh, Tussen terug naar de gulden. En dan vraag ik me overigens af of dat dan terug naar alle nationale munten is. De Duitse markt... Het uh, zal wel al uh, eerst alleen uh, voor Nederland gelden, uh, uh, denk ik. Nou ja, goed, dat weet ik niet. Dus daarom ben ik benieuwd naar dat uh, rapport van Lombard. Of uh, dus dat we in het huidige Europact, zoals we dat nu kennen, doorgaan. Ik denk dus dat het ook anders kan. Daarover heb ik een nogal innovatief plan gelanceerd. En wat is dat in een paar zinnen? Uh, dus dat uh, geld uh, heeft twee functies, kort gezegd. Enerzijds geld is een betaalmiddel, een ruilmiddel... en anderzijds is geld ook een rekeneenheid waarmee ja. je prijzen en lonen kan vaststellen. De hele wereld, inclusief de internationaal vermaarde... Uh, economische Nobelprijswinnaars, die denken dus dat die twee functies... onlosmakend aan elkaar vastzitten. Wacht maar even, er wordt heel lang van. U zegt, je kan het uit elkaar halen. Juist, en, ja, ja. en dan... Uh, heb je de mogelijkheid om monetaire devaluaties... op nationaal vlak in de zwakke eurolanden door te voeren... als gevolg waarvan men daar weer concurrerend wordt... en weer economisch kan groeien. Er komen weer banenbelastingopbrengen. Dus gaan we dan op papier enzovoort. terug naar de gulden, maar in de praktijk niet? Uh, terwijl... Uh, we de euro gewoon als het enige wettige betaalmiddel kunnen handhaven ja, ja. in ja. ieder ja. euroland. Okay. Uh, dit is een voorstel van mij, wat uh, uh, prominent is gepubliceerd geworden, heel recent, door het Ivo-instituut in Duitsland, en waar ik dus de laatste weken ontzettend veel reacties van experts wereldwijd over krijg. Oké, okay, nou daar horen we dan vast nog meer van als het zo'n uh, invloedrijk uh, rapport wordt. We gaan even terug naar Marcel Bril in Den Haag. Marcel, hallo. Hallo, hoi. Kan je, uh, kan je ons bijpraten wat uh, Wilders tot nu toe heeft gezegd? Jazeker, hij is inmiddels weer gaan zitten. Nu op dit moment is Charles Dumas aan het woord. Dat is de voorzitter van de Lombard Street Research. Die is ons aan het uitleggen uh, dat hij uh, een onafhankelijk onderzoek heeft gedaan. Hij is eurosceptisch. Dat is allemaal waar. Uh, maar dat komt omdat uh, nou ja, uh, allerlei negatieve effecten zitten aan die euro. Uh, dat legt hij nu allemaal uit. Uh, hij vergelijkt het met Zwitserland en hij vergelijkt het met Zweden. Dat zijn niet-euro-landen. Daar heeft hij naar gekeken. En daaruit blijkt dat de economie de afgelopen tien jaar in Nederland met 1,25 20% per jaar is gegroeid, bijvoorbeeld tegenover uh, 3% in de 20 jaar daarvoor... in uh, Zweden en Zwitserland. Nou ja, dat zijn allemaal van die dingen waarvan je je maar af moet vragen... hoe valt te bewijzen dat als Nederland die gulden had... als Nederland nog de gulden had, dat die economische groei uh, beter was. Ja. Dat is hij nu allemaal aan het uitleggen, ingewikkeld, technisch... Engels verhaal ook nog eens een keer. Nu spreek ik die taal wel. Doe je best. Ja, maar de details zijn gewoon nog allemaal niet duidelijk. Daar zitten we nu naar te luisteren. En Grit Wilders sloot zijn bijdrage af door te zeggen van... "Nou ja, wij willen de baas zijn over de afweging. Willen we nou naar de gulden of willen we nou de euro? En daarom moeten we een referendum houden. Oké, okay, Marcel Bril van de NWS, dankjewel. Blijf op je post, we horen we later vandaag op deze zender ongetwijfeld opnieuw. Heel wat engelen, even die vergelijking met Zwitserland en Zweden... waar de groei dus hoger is geweest de afgelopen jaren. Is dat een goede indicator? Nou, ik, had het wel, ik had het zelf interessanter gevonden... als ze Nederland hadden vergelijken met, vergelijken met Denemarken. Omdat in Denemarken uh, je te maken hebt met een, met, een, met een kleine economie... die net als Nederland uh, de afgelopen jaren geteisterd is of gekenmerkt is... door enorm snel stijgende huizenprijzen. En ook daar is de economische groei de afgelopen jaren betrekkelijk matig geweest. Um, en vergelijken met Zwitserland is een, is een wat wonderlijke, wonderlijke vergelijking. Uh, dat heeft niet zoveel met Nederland te maken. Dat is altijd nee. al een vluchtheuvel geweest. Maar Zweden? Zweden is ook een wat raar verhaal met een enorme bankaire crisis. Het begin van de jaren negentig, uh, vervolgens in de jaren negentig... vrij lage economische groei, waar Nederland vrij hoge economische groei boekte. En nu inderdaad uh, vrij goed door de crisis heen gekomen. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat uh, het bankaire stelsel in Zweden... veel degelijker en robuuster is nou ja. door die eerdere crisis. Okay. Dus het is appels met peren. U bent nog niet overtuigd. Uniceel nee. graag Ewald Engelen en André Tandam. Beide hartelijk dank voor jullie eerste analyse van de persconferentie van Geert Wilders.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 Vandaag deel 3 van het dagboek van de Nederlandse Roosma mavriko Zevenhuizen. De 33-jarige Roos woont met haar man Nikos... en met twee kleine dochtertjes op het Griekse eiland Skiros. De crisis is het gespreksonderwerp in gezelschap. Of aan de eettafel bij gezinnen als de kinderen op bed liggen. Wat gaan we doen? Wat zijn de mogelijkheden? Kunnen we hier nog wel blijven? Er is een verschuiving gaande. Jongeren en intellectuelen ontvluchten voor zover mogelijk het land om elders te gaan studeren en te werken. De dochter van mijn buurvrouw studeert nu ook in Nederland. De zoon van de doopouders van ons oudste dochtertje werkt in Zwitserland. En zo ken ik er nog meer. Het Alpenese gezin dat naast ons woont met kinderen in de leeftijd van onze kinderen bespreekt ook een terugkeer naar haar eigen land. Albanië, Een land dat bijna alleen maar armoede kent. Daar gaan zij wellicht weer naartoe terug. Dat zegt heel wat. Ook gezinnen in onze situatie, waarvan één van de twee ouders uit een ander land afkomstig is... maken de keuze om te vertrekken. Waarom wij niet? Het wordt maar regelmatig gevraagd. Zou het niet makkelijker zijn? Ja, misschien... Werk zou ik in ieder geval vinden met mijn onderwijsdiploma. Maar het is zoals ik mijn laatste dagboekbijdrage besloot. Wij zijn hier thuis. Dat is een heel groot goed je ergens thuis voelen. Een enorme rijkdom. Iets dat echt pijn doet als je dat op moet geven. Veel Grieken gaan ook weer terug naar hun eilanden. De dorpen waar ze geboren zijn. Ze gaan weer terug het land op. Als je je werk bent kwijtgeraakt en de hoop op een baan is ook verdwenen, dan kunnen mensen niet anders. Het is of in Athene misschien dakloos raken, of kijken of er nog een klein sociaal vangnet is in de geboorteplaats. Wellicht met een mogelijkheid tot zelfvoorziening. Nikos kwam laatst met het idee om organen te verbouwen. We hebben ergens dus een stuk land waar dat zou kunnen. Het heeft weinig water nodig en veel zon. Dat moet lukken. Alles staat en valt bij een koper. Aangezien de oogst pas op zijn vroegst in de zomer van 2013 zou zijn, geeft dat ons tijd om een afnemer te vinden. Of dat gaat lukken weten we niet. Maar we moeten iets doen. Ergens hoop uithalen. Ik ben opgegroeid met geloof, hoop en liefde. De middelste, de hoop, was ik een tijdje kwijt. Maar ik probeer kosten wat het kost de hoop te hervinden. En aan kleine sprankjes een houvast te hebben. De liefde in ons gezin is immens groot. En het geloof? Dat zit diep geworteld. Iemand vroeg mij laatst of ik me wel eens in de steek gelaten voel. Het antwoord is nee. Want ondanks alle tegenslagen voel ik mij nog steeds gedragen. Een dagboek van Roos Mavrikoe Zevenhuizen vanuit Griekenland. We gaan naar Syrië en ook vandaag kan het Rode Kruis haar werk niet doen in de stad Homs. De oorlog in Syrië heeft volgens onbevestigde bronnen al 7500 doden gekost. President Assad ziet grof geweld als de enige optie. Zijn vrouw, Asma al-Assad, steunt hem onvoorwaardelijk. Maar wie is deze charmante westersoogende dertige? Ze is Syrische, maar geboren en getogen in Engeland. Verslaggever Matthijs Holtrop dook in de archieven... en maakte een portret van deze vrouw. Ik ben het licht in een land vol schaduw. Ik ben Asma al-Assad. Dit is de stad van mijn familie. Dit is Homs. Ik ben geboren in 1975, in Acton, in West-Londen. Mijn ouders wonen er nog steeds. Tussen de grote huizen kan je ons huis herkennen aan de grote schotel op het dak. Mijn vader was cardioloog en mijn moeder diplomaat. En we hebben het altijd goed gehad. Daarom kon ik ook naar King's College, een prestigieuze school in de buurt. Malik al-Abdeh grew up on the same street, just a few doors away. He played with her younger brother. On a personal level, uh, I feel sorry for her, because she's been put in this uh, situation. Uh, I genuinely believe that uh, she's got a kind heart. Uh, from a political perspective, of course, it's uh, completely uh, unacceptable her standing by Bashar al-Assad after all that's happened for the last 11 months. I think she knows full well uh, what's happening in the country. Niemand wist wie ik was. Op school was ik Emma. En tegenwoordig word ik vergeleken met Lady Di. Ze zeggen dat ik me kleed als een prinses. Keurig, netjes. Maar zo ben ik. Trust me, the first thing I think about is not what I'm going to wear. The first thing I think about in the morning is what am I going to do. Wat denk jij nou? Ik denk s ochtends echt niet lang na over wat ik aantrek. Um, how am I going to be effective? How am I going to make sure that my children have a productive day? Um, and how? So I don't. It's not the first thing I think about. Ik ben bankier, gespecialiseerd in het overnemen en fuseren van bedrijven. Ik heb gepresteerd bij de grootste banken ter wereld, zoals J.P. Morgan en Deutsche Bank. Mijn man wordt de vader van de Syriërs genoemd. Ik had niet gedacht dat hij de president zou worden, maar 15 jaar geleden is Basil overleden, de oudere broer van mijn man. En toen mijn schoonvader overleed in 2000, moesten we wel. Kort na de uitvaart zijn we getrouwd en naar Damascus vertrokken. Een vervelende timing was dat, want na een uitstekend jaar bij de bank kon ik net geen bonussen meer incasseren. Omdat ik twee weken voor de pijldatum ontslag nam. Mijn baas snapte er niks van. Die dacht dat ik overspannen was en hij ging akkoord. Maar ik werd first lady van mijn land. This here is my country. Um, I understand the culture. I live the culture, I speak the language. Um, I used to visit the country on a regular basis almost every year. Het so was niet was ik naar een strange place. kwam. Het voelde me als ik naar huis Het leven in Syrië was wennen. Mijn schoonmoeder heeft een hekel aan me. Sowieso was de familie van Bashar afhankelijk tegen ons huwelijk. Onze trouwfoto's zijn nooit gepubliceerd. Maar inmiddels is de verhouding verbeterd. Syrië is mijn land. Ik heb kort na de bruiloft incognito door het land gereisd. En nog steeds kom ik graag onder de mensen. Zoals ik in december nog in een weeshuis. In ons land bleef het altijd rustig in tegenstelling tot de rest van het Midden-Oosten. Bij ons bleef dat beperkt omdat wij Syriërs beseffen dat we een rijke traditie hebben. Een volk dat jarenlang werkte aan onze identiteit en trots. We weten wie we zijn en wat we hebben bijgedragen aan de wereld. Daar ontlenen we onze stabiliteit aan. Ik wil geen politiek bedrijven, behalve als er onschuldige levens worden verwoest. Bij CNN vertelde ik twee jaar geleden nog over de Palestijnen. The Israeli barbaric assault on innocent civilians, innocent Palestinian civilians, has been horrific. It's not even day by day, it's hour by hour. 824 people dead. Two hours ago that number was 821. Just imagine your children living in Gaza. Maar in het algemeen hou ik me liever bezig met cultuur. ...en wat cultuur met ons leven doet. Ik ben zelfbewust en mijn kinderen moeten dat ook zijn. Ik wil ze bijbrengen dat je geslacht of je capaciteiten niet uitmaken in het leven. De grote verschillen in ons land zie je zelfs terug in de paleizen van Damaskus. Bashar is een Alawit en ik een Sunni. Maar we leven goed samen... Ik steun mijn man door en door. Ik ben voor de Syriërs onzichtbaar. Alhoewel sommigen zeggen mij vorige week nog te hebben gezien. Op weg naar het vliegveld. Hans is been at the center of this uprising and not least in the last few days where we've seen a massive bombardment of the area of, this area of the city but simply does she care about the city does it mean anything to her do we know anything about her inner emotions right now the answer I'm afraid, is afraid no. mijn volk de sunieten worden nu in hongers getroffen maar over het geweld zeg ik niks mijn man is de president van alle Syriërs eenheid zal ons land verder brengen ook als het oorlog is, probeer ik te laten zien dat we het samen doen. Ik sta achter mijn man. Alle woorden die u hoorde van Asma al-Assad... zijn gebaseerd op eerdere uitspraken van de presidentsvrouw in andere media. Aanstaande woensdag gaat dit is de dag naar Damaskus. Daar hebben we een bijdrage van een Nederlander... die daar woont en werkt in de Syrische hoofdstad. Daarmee nou, komen we aan het einde van Dit is de dag voor vandaag. Ik verwijs nog even naar onze website. Dit is de dag.nu. Daar kunt u dus stemmen als u uh, de gulden terug wil of juist de euro wilt houden. Uh, zometeen, villa uh, VPRO, uh, Gejochums Jochems vanuit Nieuwspoort. Vanuit Nieuwspoort, ja. En wij heten ook voor één keer Radio Nieuwspoort. Want Jok. wij zenden uit vanuit Nieuwspoort. Want dit eerbiedwaardige parlementaire perscentrum bestaat 50 jaar. En dat wordt de hele week gevierd. En wij spreken zometeen met oud-premier Ruud Lubbers. Hij heeft zojuist een persconferentie gegeven voor studenten. Uh, wij gaan praten over dat instituut, over het Vrije Woord... maar ook over deze regering die niks over de onderhandelingen wil zeggen. En meneer Leubers gaat ons vertellen uh, wat er moet gebeuren... om op korte termijn terug, uh, het tekort terug te brengen tot 3 Maar nu is het nieuws met Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. De euro is geen geld, maar kost geld. Dat zei Geert Wilders bij de presentatie van een onderzoek... naar de gevolgen van een terugkeer naar de gulden... Volgens Wilders zou het in het slechtste geval 51 miljard euro kosten als we dit jaar uit de euro stappen. Maar dat is nog altijd minder dan de 75 miljard die Nederland kwijt is om de euro te ondersteunen, zegt Wilders. De speciale gezant van de VN en de Arabische Liga, Kofi Annan, gaat zaterdag naar Syrië en zal de regering van president Assad oproepen het geweld tegen de oppositie in zijn land te stoppen en hulporganisaties toe te laten. Vandaag wisten het Rode Kruis en de Rode Halve Maan voor het eerst hulpgoederen naar de buitenwijken van Homs te brengen. De gemeente Spijkenisse heeft een vrouw opgespoord die negen jaar lang ten onrechte een bijstandsuitkering heeft gekregen. Ze vroeg de uitkering aan na een echtscheiding, maar ze blijkt nooit gescheiden te zijn en woont nu met haar man op campings in Nederland en Spanje. Ze kreeg in totaal 80.000 euro ten onrechte. En het aantal Nederlanders dat op vakantie gaat in Duitsland is vorig jaar opnieuw gestegen. In 2011 gingen ruim 4 miljoen Nederlanders naar Duitsland en dat is 3% meer dan het jaar ervoor. En tot zover het nieuws van dit moment. AWB verkeersinformatie er staan twee files op de A4 van Den Haag naar Amsterdam voor Zoeterwoude, 2 kilometer. En bij Rotterdam op de A20 richting Gouda voor Moordrecht 3 kilometer. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO.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 Hartelijk welkom. Zoals u heeft gehoord vanuit perscentrum nieuwsport. We zitten in de befaamde sociëteit waar menig wereldschokkend nieuws gelekt werd. En soms ook onder de pet werd gehouden. Daarover later meer. De gast hier bij ons aan tafel is Ruud Lubbers. Hartelijk welkom. Uh, minister van Economische Zaken in het kabinet en Uil. Een tijdje fractieleider van uh, niet het CDA geweest. Ja, het CDA. het CDA geweest. Maar toch vooral premier van drie kabinetten. Van 82 tot 94. Ja. Uh, meneer Lubbers, uh, in dit eerbiedwaardige etablissement wordt sinds 67, 1967, wordt daar de wekelijkse persconferentie gehouden van minister-president. Vrijdagmiddag is dat. Uh, het ligt een beetje aan het kabinet. Sommige kabinetten was het pas een uur of zeven, acht uur s'avonds. En dit kabinet is om half drie uh, al klaar. Eh? Een groot verschil. Uh, Pieter Jong heeft dat ingesteld in 1967. Zijn vrouw zei, altijd gebeld van, uh, van die journalisten... na de ministerraad en ik niet hebben... je gaat ze maar één verhaaltje vertellen voor iedereen tegelijkertijd. U was ook aan de beurt elke vrijdag toen u premier was. Heeft u wel eens vervloekt gedacht... moet ik ook elke week zo'n persconferentie gaan doen? Nee, ik vond het altijd prima, want dat was... Uh... Mooie omslag. Dan was je klaar met die ministerraad. Soms wat eerder, soms wat later. En het was goed om de, nou, hier Nieuwspoort de media te ontmoeten. Ik ja. vond het goed. Maar als je het... alle media apart eh, bediend, hè? daar kun je ook mee spelen. Dan kun je hier een accentje zus leggen, hier een accentje daar. Zou, hè, biedt dat geen voordelen? Kost wel tijd, natuurlijk. Nee, die persconferentie was altijd goed. Je ja, had toen ook hebben gekregen het praatje, minister-president. Televisie, eerst radio, ja. televisie. Nou ja, dat is ook een test natuurlijk, om dat te doen en te overleven. Nee, ik heb een goede herinnering aan. Maar ook omdat u zegt, ik vind het van belang... als we het hebben over het vrije woord en de vrije nieuwsschading... en natuurlijk van belang dat ik degene ben die de boodschap brengt... maar dat die boodschap zo snel mogelijk bij het publiek is. Dat ze weten waar we mee bezig zijn. Maar dat was goed, daarom is het natuurlijk ook gekomen... Maar we zitten hier nu in Nieuwsport, bij dat jubileum. Nou ja, met Nieuwsport zelf was ik altijd voorzichtig. Want? Toen ik jong minister werd in 1973, ging ik mijn voorganger, de heer Harry Langman, vragen. Heb je adviezen voor me? Ja, zei hij. Eén daarvan was niet naar Nieuwsport gaan. Want daar raak Want je in heeft, de verleiding. Daar om... raak je in de verleiding en dat is gezellig. En voordat je het weet sta je buiten en dan denk je wat heb ik nou gezegd. Nou, is het u wel eens overkomen in die tijd dat u minister van Economische Zaken was in het kabinet NL? Nee, ik was gewaarschuwd al lang. Langman, ben ik hier niet uitgekleed. Dus u was waarschijnlijk de enige in het kabinet NL die het nooit is overkomen. Nee, dat niet in ieder geval. In de tune voor dit programma zit een tekstje en daarin staat... Je hebt het niet van mij is een veelgehoorde zin in dit etalier Heeft u die zin vaak uitgesproken tegen journalisten? Nee. Echt niet? Nee, omdat ik nooit veel eens zag. Ik heb goed met journalisten kunnen werken. En je probeert dingen uit te leggen. Dat heb ik nu net weer gedaan ook. Maar ik heb niet uh, die, dat zinnetje van, je hebt het niet voor ik hou niet van die, die complotachtige dingen. Nee, nee, nieuwsport is uniek in de wereld. De politiek en de pers die zo open, zo dicht bij elkaar zijn. Het feest van het Vrije Woord. Laten we heel even over de grens kijken. Het huidige kabinet doet dat niet graag, maar wij doen het maar wel. Om te kijken hoe het elders in de wereld is gesteld met dat feest van de parlementaire democratie. Laten we gaan luisteren naar Metropolis Radio.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 Parlementair journalisten smullen ervan en het is de kern van de democratie. De debatten die politici met elkaar voeren. Vaak saai en technisch, maar soms ook opzwepend en grensoverschrijdend. En soms, heel soms, levert alleen de manier van debatteren nieuws op. Ja, dat, is normaal, dat is normaal, man. Dat is normaal, man. Dat is de... Ja. Ja, lekker zelf, normaal. Ja, ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, meneer ja. Wilders. Nee, doe u je kunt toch niet, niet praten over de premier van Turkije als instrumentische aard. Dat is toch een idiote uitspraak? Is gezegd, Dat heeft hij niet gezegd. Doe eens normaal en rustig, man. Dan India. Daar is doe eens normaal, man, wel zo'n beetje de ondergrens van wat je tegen elkaar zegt in het parlement. Alette André ging met oordopjes in kijken in het Indiase parlement. Van schreeuw, boegroep, een spreker die er bovenuit probeert te komen. Ik zou bijna zeggen dat we hier met een ontevreden schoolklasje te maken hebben. Maar nee, dit is het Indiaanse parlement. Ik ga op bezoek bij Rajniti Prasad, een parlementslid uit de deelstaat Bihar. Het laatste debat in het parlement ging over de Ombudsmanwet... die dus eigenlijk het aanpakken van corruptie makkelijker moet maken. Het ging er al vrij chaotisch aan toe... En uh, meneer Prasaat was het totaal niet met de wet eens en dat liet hij toen op bijzondere wijze blijken. Nee, uh, nee, completely more than maar, luk maar, luk maar, luk maar, luk maar, luk maar, luk maar, luk maar, luk maar, luk maar, luk ...dat ik daar zo boos van werd dat ik iets moest doen. En we zien hier dus op de video dat hij opspringt. Het wet voorstel, dat dus op een stuk papier staat uit de handen van een andere minister, Christ... ...en deze in stukken scheurt en voor de neus van de spreker op de vloer gooit. Dezke, de hasme, pehlimar, we het valt nog mee, we hadden laatst nog met een schandaal te maken... toen drie parlementsleden in het lokale parlement in Zuid-India... betrapt werden op het kijken van porno tijdens de zitting. En in dit soort gevallen zijn er ook wel echt consequenties. Dat kan natuurlijk niet. Maar toch ook in dit geval vraag ik me af, had dat niet anders gekund? Dus ik vraag het aan de heer Prasad. Was dit nu echt nodig? Had u niet gewoon uw mening kunnen uitspreken? Ik wou dat het <laughs> Knowing it all well, I have done it. So I have, I have uh, symbolized it. So I have not made any hindrance, any kind of hindrance. Touring of the bill is a kind of protest. Ja, hij zegt dus dat hij van tevoren heel goed wist dat hij hier veel aandacht mee zou gaan krijgen. En daarom heeft hij het gedaan. Maar hij zegt ook dat hij op deze manier op symbolische wijze wilde laten zien dat hij het er absoluut niet mee eens was. En zegt wat is er eigenlijk mis mee? Want ik heb toch verder niet voor vertraging gezorgd. Want niet lang daarna werd het inderdaad uitgesteld de volgende dag. En daar wordt hij nu een beetje schuldig aan bevonden. Ik ben I'm Nee, nee, ik ben anything. dat ik kan doen. Als is hoe want ja, dat komt inderdaad het vaakst voor, die vertraging. De leidster van de oppositie, Susma Swaraj, vertelde de media vorig jaar... dat als de oppositie iets van de overheid wil... of als ze het ergens niet mee eens zijn... dat ze dan elke ochtend beslissen of ze het parlement wel of niet laten functioneren. Oftewel, schreeuwen tot je je zin krijgt... of totdat het parlement gewoon tot de volgende dag wordt uitgesteld. Ja, het gevolg is dat het Indiaanse parlement gemiddeld slechts zo'n 65 dagen bij elkaar komt. In Nederland is dat zeker 165 dagen per jaar. En dat de wetsvoorstellen zich ondertussen opstapelen. Nu is deze schreeuwmethode iets wat zich in de laatste jaren heeft ontwikkeld. Zo 40 jaar geleden was het absoluut niet de norm. Maar nu wel, want als ik omheen vraag aan mijn vrienden... dan zeggen de meesten van ja, uh, hoezo? Uh, wat moet de oppositie anders? Ze zijn niet Whenever Wanneer de kans komt, zal ik weer again. Meneer Prasad vindt dat er niks mis mee is. Ze protesteren alleen maar, zegt hij. Echt elkaar beledigen doen ze niet. En zodra ik de kans krijg, zal ik ook zeker weer op mijn manier tegen deze wet protesteren. En morgen gaan we in Metropolis Radio naar Italië. Daar schreeuwen ze er ook vrolijk op los. Maar soms ook worden meningsverschillen daar met de vuist uitgevochten. Ik zat rustig op mijn plek. Een collega van mij, ook van de Lega Noord, had woorden met Barbaro. Een parlementariër van de oppositie. Barbaro stond op en vloog mij aan. Dat is het parlement in Italië. Dat horen wij morgen. Nu het parlement in India. U heeft het gehoord, meneer Lubbers. Uh, ja, dat zijn toch uh, merkwaardige omgangsvormen? Zal ik het zo zeggen? Ja, nou ja, ik vond het wel boeiend. Ja. ja, Maar ja, u, ik, ik, denk, ik, ik stel me dan gewoon fysiek voor. Ik ben natuurlijk veel in de Tweede Kamer ben ik geweest. Maar je, je krijgt niet de kans eigenlijk. Hè? Want dat, dan kan misschien een minister zo'n wetsvoorstel in zijn handen hebben. Uh, maar uh, ja, daar ga je niet naartoe. Nee. Dus ik denk dat het toch wel symbolisch was. En maar... uh, ik, ik deel er niet zo zwaar aan. Dat vind ik van een levendige democratie. Ja. Ja. Kunt u zou u zich voor kunnen stellen dat uh, op persconferenties hier in Nieuwsport, uh, waar de afstand uh, uh, fysiek tussen journalisten en de bewindslieden vaak heel klein is, dat uh, iemand zich zo getergd voelt of dat er zo gezogen wordt dat het een keer in hand gemeen wordt, is het ooit gebeurd eigenlijk? Nee, vechten heb ik geloof ik niet uh, meegemaakt in het Nederlands parlement. Ik geloof dat. Nee, dat zie ik ook niet zo gauw gaan gebeuren. En dat is maar goed ook. Maar als ik zie uh, wat er aan woorden uit wordt... U had net een fragment, hè? Kijk naar jezelf, geloof ik, als ja, dit zoiets. Doe normaal, man. In de loop der tijden is dat wel veranderd. Dat wil niet zeggen dat het vroeger niet fel was. Ik, ik uh, herinner me hele retorische kwaliteiten van bijvoorbeeld Marcus Bakker. En het was pittig wat er zo nu en dan gezegd werd. Mm -hmm. en, uh, maar altijd onthoudelijk. Maar ja, het, is, het was toch, toch makkelijker om ja. beter te doen dan nu. Ik heb, wat, uh, ik heb wat medelijden met mensen die nu politiek moeten bedrijven. Het is ja. zwaarder. Ja. In het begin van de 19e eeuw trok een minister van Defensie zijn zwaard. Want dat droeg hij toen nog. Ja. Omdat de oppositie een kritische vraag stelde. Dat gaan we nooit meer meemaken, geloof ik. Hè? Nou ja, die, die zwaarden die hebben we niet meer in de schede. Nee. Dus je kunt er allerlei andere dingen doen. Je komt er de Tweede Kamer niet meer mee in met die detectiepoortjes? Nee, nee. nee. nee dat is geloof ik verleden niet tijd. dat dat werkt. Ja, ja. nee. nee. Uh, u gaf zojuist een persconferentie voor uh, studenten. Uh, u heeft een paar voorstellen voor uh, uh, kabinet Rutte. Uh, wat zij zouden moeten besluiten de komende weken. Daarover later meer. Maar eventjes over de praktijk. Hoe het, hoe het gaat. Uh, hoe deed u dat in uw tijd? Er zijn ook pittige extra bezuinigingsrondes geweest in uw tijd. Ik neem de. De hele grootte, het waren de grootste ooit toen. Precies, waar de sociale zekerheid lag zwaar onder schot. Dat, dat ligt natuurlijk buitengewoon gevoelig in de maatschappij. Uh, hoe deed u dat dan? Sloot u zich ook op met de ministers en wat secondanten? Of dacht u nou nee, dat doen we gewoon tussendoor en we staan gewoon af en toe de pers te woord? Want dat gebeurt dus ook niet hè. Dat heeft Rutte vandaag ook alweer eens gezegd. Hij heeft het in de afgelopen dagen vaker gezegd. Wij staan de pers niet te woord drie weken lang. Ja, ik geloof dat dat normaal is. Ook in, uh, het is toch ook alweer een soort uh, informatieformatie. Het is dus nu weer onderhandelen over alle dingen, want dat is een nieuwe situatie. De goede situatie vind ik dat nu de eurocrisis is vrijwel bezworen. Maar goed, we hebben een paar jaar uh, scherp naar beneden gaande groei gehad. Dat is ook een deel van het probleem dus. En daarom moet er nu ingegrepen worden. Maar het is heel goed dat die meneer Draghi... dat is de president van de Europese Centrale Bank... nu ten tweede maal het gigantische bedrag van 500 miljard... Euro. Een injectie heeft gegeven. Injectie heeft het, maar het in... 1% rente maken. Maar dat is inhoudelijke, dus dat... daar willen we zo met u over. Even ja. Of, of to, u, Toen in uw tijd ook zei, jongens, we gaan om de tafel zitten. We staan voor een ongelooflijk moeilijke opgave. En daar kunnen we gewoon, hoezeer we ook hechten aan uh, uh, vrije nieuwsgaring, Even geen pottenkijkers bij gebruiken. Dus tot we eruit zijn, geen mededeling. Vindt ja, dat... u dat een goede gang van zaken? Ja, in beginsel wel. Het mm. gaat niet over de duur die je doet. Want ik denk, als je te lang zit, dan zul je tussentijdse mededelingen moeten doen. Maar het begrip van, laten ons een Eerst eens praten en dan het volgende punt is. Dan moet je eigenlijk niet met de media beginnen. Je moet natuurlijk beginnen met de Kamer. De Kamer te informeren. Zo nodig ja. tussentijds Dus je zeggen, we hebben langer nodig. Dat dus, is de democratie. Dus u zegt, uh, ze zullen toch een, er zal toch een debat met de Kamer moeten komen in deze periode van drie weken? Nou, dat zeg ik niet. Uh, misschien dat de mensen wel zeggen, fijn dat we er even vanaf zijn, die drie weken. Uh, uh, even geen crisisellende aan ons hoofd. We we het niet allemaal week. te horen. Uh, ja. Dus ik, nou ja, ik vind dat niet zo gek. Nee, en, maar uh, als nou de oppositie vind... echt uh, uh, zwaar druk begint uit te oefenen in de Kamer van, uh, vanaf morgen, ik noem maar wat. Wij willen gewoon iets horen. Ja, ik dacht maar toch Dat weer. zullen ze niet doen. Er is een cultuur, een, een gebruik ontstaan dat bij grote problemen uh, wat extra tijd neemt. Ze hebben heel open gezegd. We gaan niet ergens stiekem vergaderen, we gaan op het kasthuis vergaderen. Nou, prima, dat is ervoor. De presidentie, minister, president... kan heel goed voor die vergaderingen gebruiken. Dus ik zie er allemaal helemaal geen probleem. Nee. Even naar de inhoud dan. Of eventjes. We gaan nu naar de inhoud. Uh, Hek van Hoorn, die leidde de persconferentie ja. zo pas. Die was nu op de radio. Ja. En die, uh, die vroeg aan u... is het eigenlijk wel mogelijk... om zo ontzettend veel uh, te bezuinigen. 16 miljard praat ja. men over. He? Alle kosten bij ingenomen. Ja. Dan kom je op 16. Bovenop de 18 miljard die er al ligt. Kan dat eigenlijk wel... Nou, ik heb uiteengezet net, in dit was niet een echte persconferentie, maar nee. ik heb een paar gedachten neergelegd om er zo over na te denken, te toetsen. En het belangrijke daarvan is eerst vast te stellen dat er iets enorm belangrijks recentelijk gebeurd is. Dat is de president van de Europese Bank heeft twee keer 500 miljard uitgedeeld tegen 1% rente. Aan de banken? Aan de banken. En dat schept enorme uh, uh, mogelijkheden, allereerst om die economie weer te laten groeien. Die groei moet vooral groen zijn, maar bijvoorbeeld ook in de sfeer van de woningbouwmarkt. Maar meneer de bank, Lubbers, ja. de banken hebben dat geld inderdaad gekregen tegen een buitengewoon lage rente. Kopen daar bijvoorbeeld staatsobligaties voor van landen die in problemen zitten. Het is niet zo dat dat geld onmiddellijk ook tegen een aardige betaalbare prijs bij de consument terecht komt. Bijvoorbeeld om de woningmarkt weer een beetje vlot te trekken. Dat gebeurt niet, 1, 2, 3. Nou, daarom heb ik ook gezegd dat ik uh, er veel voor voel. dat de minister van Sociale Zaken, die gaat over de pensioenfondsen, zegt. Wees nou verstandig, neem die hypotheken, want die hebben een hoop cash. Geld hebben ze, neem die hypotheek over van de banken. Verschaf ook hypotheken voor mensen die geen of hele lage hypotheek hebben. Of jonge mensen of juist oudere mensen. Niet overdreven. Bijvoorbeeld tot 70% van de boswaarde Met een bescheiden aflossing en een, en een bescheiden rente. 4% of zoiets heb ik gezegd ja. En dan kunnen die banken weer wat soepeler omgaan met de bedrijven. Want er zijn heel veel bedrijven. Kleinere, middengrote bedrijven. Ik heb het niet over die grote concerns. Die allerlei ideeën hebben. En die goed kunnen functioneren als die banken. Maar weer met krediet komen. Als die dat zouden doen. En ja. ik vind ook dat de minister van Financiën en andere financiële autoriteiten... daar eens goed naar moeten kijken. Het kan niet zo zijn dat vanuit Frankfurt goedkoop geld ter beschikking gesteld wordt... en dat dat niet werkt om onze economie weer ja. groei te geven. Vindt u dat mensen die daar gebruik van maken, hè, middels die hypotheken... dat die dan wel eigenlijk een soort belofte moeten doen... dat ze ook wat meer gaan aflossen? Nou, ik noemde, als bij een nieuwe hypotheek zou ik het heel normaal vinden... dat je verplicht 2% per jaar moet aflossen. Dus ja. niet zo heel direct natuurlijk, maar wel geleidelijk naar minder. Dat lijkt me goed. Wat ik ook belangrijk vind, wat ik hier wil herhalen, wat ik in die persconferentie heb gezegd... we moeten gaan voor groene groei. Mm -hmm. Dat nou, zien even, in heel shop, veel Nog even dit, want één ding ontbreekt hier heel opvallend aan. Ja. Wat is namelijk een springende punt al maanden, al, al, al in meer dan een jaar. Dat is natuurlijk de fiscale aftrek van die hypotheekrente. Daar zegt u niks over. Vrij onbelangrijk probleem. <laughs> ja, en dat meen ik. Uh, dat is teveel gegaan, die uh, limitloze zonder aflossingen. Dus je wilt dat dus, aftoppen? Ja, zeker. Dat moet je dus gaan veranderen. Dat is een onderdeel. Hmm. Maar het is een denkfout om te zeggen dat het belangrijkste is. Het belangrijkste is de groene groen. Er is een enorme potentie in onze samenleving... bij burgers, bij allerlei... Uh, groepen van burgers, wat we noemen civil society... ook hun bedrijven, die willen dat graag. Ja. En we horen dat vanuit Parijs, internationaal. Dan kunnen we echt voor groene groei... en ik schat met wat die maatregelen die ik net noemde... Hè, dus mm -hmm. wat goedkopere kredieten en de woningbouw weer vlot... via de pensioenfondsen, dat je zomaar 1% extra groei. hebt. En als okay. je dat doet, dan hoef je dus niet die 16 miljard te gaan bezuinigen. Wanneer is die 9, is volgens mij voldoende. Maar, maar laat die, die groene groei... Daar, u zegt niet, daar investeert de Nederlandse overheid in. Eigenlijk laat u dat betalen door de banken. Zeker. En natuurlijk door de, de mensen die initiatieven nemen. Dat heeft er gelijk. Want daar moet de, het moet die komen van de regering die groei koopt. Het moet ruimte geven van onderop. aan de samenleving van onderop. Ja. Maar dat is een verhaal van lange termijn. Ik weet het, want in Davos de internationale conferentie ho, ho. hebben de 15e... Rood... Helemaal geen lange termijn. Als je dat gaat doen, is zult het zien. Als wij deze dingen doen, gaat zomaar die groei met een extra procent. Maar hoog is geen lange termijn, dus dat nee. is, is meteen. Maar zegt u dan ook dat uh, die 16 miljard niet gehaald hoeft te worden nee. voor ja. 2013? Dat hoeft niet. Nee, ik zeg dan, dan nou moet je denken, die 9 miljard neem ik heel serieus. Mm -hmm. en daarom uh, stel ik ook voor, neem ook de maatregelen die al zaten in de programma's van VVD en CDA. Maar die onder ja? druk van de PVV niet gedaan zijn, die ja. dat. Uh, dat is dus de WW, dat is ook, uh, ja, wat sneller. Ja, wat, wat wilt sneller, u met de WW? Gaan, uh, sneller, langer gaan werken. werken? Dat is ook heel belangrijk. Ja, je zult waarschijnlijk wel iets moeten doen in de volksgezondheid. Dus, maar er is een pakket, en dat is doenbaar en draagbaar voor de samenleving... maar dat is veel minder dan 16 miljard. Ik geef indicatief aan, je kunt erop rekenen, meer in de orde van 9 miljard... omdat je daarnaast de groei bevordert en niet op de langere termijn. Nee, door meteen de vaand, dat, die dingen te veranderen. Het is draagbaar voor de samenleving, maar waarschijnlijk niet voor de gedoogpartner. Misschien niet, maar ik denk dat de gedoogpartner uh, zich wel voelt bij het feit uh, dat hij onderdeel uitmaakt uh, als gedoogpartner. Hij zit nu op het katshuis. Mm -hmm. Ik denk dat Git Wilders dat prachtig vindt. Ja. Het, uh, het, uh, het daar zit verslag... op zich, ja. bedoelt u? de verslaggever van het ochtendblad uh, Spits. Die wist te melden, die had kennelijk hele goede bronnen... want die ja. wisten te melden dat ze daar waarschijnlijk eigenlijk al uit zijn. Onder andere zou de PVV al de toezegging hebben gehad... dat er fors gesneden gaat worden in de ontwikkelingssamenwerking. Uh, Vindt u dat begaanbaar, begaanbaar een begaanbare weg om u nu terminologie te spreken? Is een spits of een ja, het, Nee, nee het, als enige had spits dit nieuws vanochtend. Ja. Oké, okay, nou, ik denk niet dat het nieuws is... U denkt dat het niet zo is? Nee, ik denk dat dat spinnen is zoals dat heet. Kranten, je, ja, je, je wil iets melden wat verkoopt. En ja. U praat er weer over. Dus. Mm het -hmm. werkt dat geweldig. De spits zal zeggen bedankt dat ze ons genoemd hebben. Oké, okay, we gaan even weer terug even nog naar de inhoud, naar uw inhoud. Uh, alle grote bezuinigingsronde in de jaren tachtig, daar werd de bulk... Uh, kwam uit uh, de sociale zekerheid. U noemt de sociale zekerheid ook weer. U zegt de WW. Wat wilt u aan de WW doen? De WW is een kwestie dat die nu te lang is. Er moet een kortere termijn zijn. Het is dus nu 38 maanden op zijn maximum? Ja, ik ga niet in de precieze termijnen, maar dat moet nalezen wat in de verkiezingsprogramma's staat van VVD en CDA. Ja. Daar put ik uit, want dat zijn partijen die daar zelf Die vormen nu de coalitie. Dus geen reden om dat dus niet te doen. En dat bij elkaar, dat hele uh, ontslagrecht, wilt u ook wat aan doen? U wilt het makkelijker maken om mensen te ontslaan? Ja, maar daar moeten wel de werkgevers natuurlijk. Uh, heel nadrukkelijk uh, zich meer inspannen. Uh, Vindt vind een nieuwe baan, zo doe ik dat heel uh, rustig. Ja. Het is goed als er onvermijdelijk dat bedrijven krimpen. Maar er zijn eindeloos veel mogelijkheden. Het gaat er natuurlijk om dat het totaal goed uitpakt. Het is bedoeld ja, maar, om de economie maar, beter te laten functioneren, al, en niet om meer werklozen te hebben. Maar er zitten ook wat politiek brisante dingen in. Hè? Want u zegt u zei het al even kort: uh, uh, Versnelling van het lange werken en dus later. In de AOW en het pensioen. De, in dat dieventaaltje, de ja. tweede pijler. Dat wordt een feest, de heronderhandelingen met de vakbeweging in deze situatie. De interne ruzies daar. Ik, uh, ja, ik zit niet voor die heronderhandelingen. Het gaat allemaal niet over onderhandelen. Het gaat erover omdat dat wij alles aan moeten doen. Omdat de, het korten op pensioenen, wat nu dreigt in een aantal pensioenfondsen. Daar, maar ook elders op een paar jaar te voorkomen. En we worden allemaal... Uh, ja, ik zit hier ook nog op een uh, oudere leeftijd, gezond en wel. Dat geldt voor vele mensen. Dus de gedachte van, ja, we hebben zoveel jaar gewerkt goed. Er zijn beroepen waar je totaal versleten bent als je daar 35, 40 jaar in gewerkt hebt. Maar, maar er moet, zijn heel er veel, veel mogelijkheden. Het akkoord moet opengebroken worden. Hoezo, hoezo, als, open, als je, als je als wilt zo doen goed, wat u zegt. Hoezo, hoezo. Zo heronderhandeld. Nou, uh, er ligt toch eerder... een pensioenakkoord? Wat zegt u? Er ligt toch een pensioenakkoord? Dat wil je dan in elk geval enigszins aan gaan passen. En meestal gebeurt dat niet met een pennenstreekje. Vaak wordt er wel iets over gezegd, toch, her en der? Ja, dat is ook heel goed. Dat is ook een, een, een democratisch debat. En ik ben ook alleen maar een stem in dat democratisch debat. Mm -hmm. Maar je te verschuilen achter het idee het het uitonderhandeld Nou, nee, ik, ik vind het heel ernstig. Dat had niemand meegerekend een paar jaar geleden... dat nu pensioenen afgestempeld moeten worden. Dan moet je eens gaan herbezinnen. Maar misschien is het, het met weg. uw plannen niet nodig. Want u voorspelt als we doen wat u uh, suggereert. Dan hebben we die groei veel eerder. Dan gaan de aandelen ook stijgen. Dan gaan de rentes stijgen. Dan gaat het weer goed met het pensioenfonds. En dan hoeft men helemaal niet eerder met pensioen om, om die reden. Of later met pensioen om, om die reden. U heeft gelijk. Ja. En, en, de kern, en de kern van wat u zegt. Daar wilde ik nog heel even op ons eigen metje, Want daar had u ook op ja. de persconferentie iets over te zeggen. En we zitten uiteindelijk in het perscentrum. Maar de kern is ook dat uh, dat wat u voorstaat. Om die groei te antameren. Gaat het niet om investeren van de overheid, maar dan gaat het erom dat de banken eens een keertje uh, dat doen, uh, nou nee, niet dat ook, dat doen waarvoor ze zijn, maar dat ze gewoon mee gaan betalen. En bovendien mag dat ook wel, aangezien een deel van de crisis op hun konto is, komt. Staat een beetje in het kort wat u zegt? Nou, het zijn te lang worden als ik u uh, ga verbeteren, dus laat het maar <laughs> zeggen, u zit er dichtbij. Oké. Okay. Nou, u zei iets over de media. Ja. U um, zei, dat, u zei, u zei u... eigenlijk dat wij verschrikkelijk vervelende zeurkoppen zijn. Die het, uh... Nee, nee, nee. Ja, ik zei... Dat zei... Slachtoffers, slachtoffers. slachtoffers. Ja, waren ja, ik zei dat ik als hoogleraar globaliseer ik gesproken heb over wat ik toen noemde Bermuda Dream. Dat is het korte termijn denken, dat doet economen met de waarde en rente. En dat is iets over tien jaar niet belangrijk. En dat zijn politici die willen meteen weer herkozen worden. Maar het ergste te zeggen is zij, de journalisten dat gaat met soundbites En die moeten hoger kijken, luistercijfers hebben. En daar moeten ze aandacht trekken. En dat is dus niet goed. Maar ik zeg erbij, dus ze zijn de veroorzakers van het korte termijn. Denk. Maar ze zijn ook de slachtoffers van. Ik heb te doen met journalisten. Ik ga er gewoon onder U heeft met zoveel mensen medelijden met politici nu die het zo moeilijk hebben met de toon van het debat. En u heeft een beetje medelijden met ons omdat wij weer met die politici te doen hebben die... Wat zult u blij zijn dat u daar u eigenlijk niks meer mee te maken heeft? Ja, ja dat is een vorm van wat tegenwoordig geeft compassie. Dat mag best een beetje. Dat je, nou, het mocht, juist... niet in, in, mocht volgens mij niet in de grondbeginselen van het CDA. Daar werd iedereen heel boos om dat het woord compassie Ja, maar de, ik dus van... wel, hè? ik ben dus een man het, ja. die zegt. Uh, ik heb respect voor andere mensen. Maar heeft dit? En als dit... mensen in de moeilijkheden raken, heeft u heb dit? Heb daar meer medelijden mee. En maar... ik vind dus politici en, en journalisten ook. Al dat gedomden. Ja. Maar meneer Lukas, heeft u dit op. sinds uw minister was in het kabinet Annul, de jaren 70, tot, en met, uh, tot en met nu erg gezien worden? Wat u zegt, die soundbite, dat snelle. Ja, absoluut. Dat is veel meer korte termijn. En dat, is, dat is niet goed. Ja. Het is jammer en het is heel moeilijk. Want daar kan je eigenlijk een journalist moeilijk op aanspreken. Die moet zijn brood uh, verdienen. En die wordt ook gevraagd, doe nou eens iets wat de voorpagina haalt. En dat wordt geturfd. Soms gaat het met politici ook zo. Hoe vaak kom je in de media? Ja jongens, dat is toch niet... Ten koste van de inhoud, ja. ja. Goed, meneer Lummers, heel fijn dat u hier wilde zijn. In Perscentrum Nieuwsport, waar Villa VPRO deze hele week vandaan komt. We gaan even plaatsmaken voor het nieuws en voor de ster, weer en verkeer. En daarna zijn we terug met ons panel... wat vandaag bestaat uit oud-parlementair en jong-parlementair journalisten. Tot zometeen.